7 uur, het NOS-journaal, Jan van der Putten. Vier Europese landen verbieden shortselling op de beurs. Onlust in Engeland eisen vierde leven. En Clinton roept Europa en China op tot hardere sancties tegen Syrië. Vier Europese landen verbieden vanaf vandaag tijdelijk het speculeren op koersverliezen, het short-selling. Zo moet de onrust op de effectenbeurzen worden verminderd. Het gaat om Spanje, Italië, België en Frankrijk. Dat heeft de Europese marktautoriteit ESMA bekendgemaakt. Bij short-selling verkopen handelaren geleende aandelen. En als de aandelen in waarde gedaald zijn, kopen ze ze weer op, om ze weer terug te geven aan de eigenaar. En op die manier kunnen de handelaren winst maken. Mogelijk proberen sommige speculanten de koersen negatief te beïnvloeden... door geruchten en onjuiste berichten te verspreiden. De ESMA wil dat die speculanten worden aangepakt. Shortselling werd bij het begin van de financiële crisis in 2008... ook al door enkele landen korte tijd verboden. De forse winsten op Wall Street hebben de beurzen in Azië... nauwelijks weten te inspireren. De beurs in Tokio opende wel in de plus, maar halverwege de handel... was die winst verloren en inmiddels staat de Nikkei-index op een klein verlies. De beurzen in Hongkong en Sydney laten wel bescheiden winsten zien. Beleggers in Amerika reageerden gisteren op meevallende cijfers... over de werkloosheid in de Verenigde Staten. De rellen in Engeland hebben een vierde leven geëist. Een man van 68 is in het ziekenhuis overleden aan zijn verwondingen. Die man probeerde maandagavond in de Londense wijk Ealing... een brandje uit te stampen toen hij van achteren werd aangevallen. Hij liep daarbij zware verwondingen op aan zijn hoofd en raakte in coma. Volgens Scotland Yard is hij door iemand tegen de grond geslagen. Er is een foto vrijgegeven van de verdachte. Dinsdagnacht kwamen al drie mannen om het leven... terwijl ze probeerden hun buurt te beschermen. Een auto zou bewust op hen zijn ingereden. In verband met die zaak zijn twee jongens van 16 en 17 en een man aangehouden. Het is vannacht, voor zover bekend, net als gisteren... rustig gebleven in de Engelse steden. Minister Clinton wil dat Europa, China en India hardere sancties afkondigen tegen Syrië. In een interview met CBS zegt ze dat vooral de olie- en gasindustrie moet worden aangepakt. Met name China en India zouden daar invloed op kunnen hebben, omdat die landen fors hebben geïnvesteerd in Syrië. Clinton riep alle landen op hun stem te laten horen tegen het Syrische bewind. De Amerikaanse ambassadeur bij de VN, Rice, zei gisteren dat Syrië beter af is zonder president Assad. En gisteren riep minister Rosenthal van Buitenlandse Zaken de Europese Unie op tot scherpere sancties. Syrië lijkt nog altijd niet erg onder de indruk van de internationale kritiek. In de stad Koussar, in het westen van het land, trad het leger gisteren weer hard op. Volgens activisten vielen er elf doden. Sinds het begin van de opstand in maart zijn er schatting 2000 Syriërs gedood door troepen van het regime. Libische opstandelingen claimen dat ze een deel van de oliehaven van Brega hebben veroverd. Brega is van strategisch belang. Wie die stad in handen heeft beschikt ook over de belangrijkste olievelden van het land. De afgelopen drie weken is er hard gevochten om Brega. De stad was in maart al in handen van de opstandelingen. Maar het leger van Gaddafi heroverde de oliehaven kort daarna. De Canadese generaal Bouchard, die de leiding heeft over de militaire operatie in Libië... Zij vandaag dat Gaddafi's leger ernstig verzwakt is. De troepen zouden niet langer in staat zijn... een geloofwaardig offensief neer te zetten. Volgens Bouchard heeft het Libische leger grote verliezen geleden... en neemt ook de wil om te vechten af. De gouverneur van Texas, Rick Perry... stelt zich kandidaat voor de presidentsverkiezingen. Volgens de woordvoerder maakt Perry de kandidatuur morgen bekend. Het hing al weken in de lucht dat de Republikein zich kandidaat zou stellen. De christelijk-conservatieve Perry is al bijna elf jaar gouverneur in Texas. Hij volgde in december 2000 George Bush op. Hij is behoorlijk populair, omdat de economie van Texas er relatief goed voor staat. De presidentsverkiezingen in Amerika zijn in november volgend jaar.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 Als meer boeren eerder waren geholpen, was de ramp volgens het Rode Kruis minder grootschalig geweest. Dan het weer nog, bewolkt en kans op een bui. Vanmiddag breekt in het noordwesten en westen de zon door en het wordt zo'n 21 graden. Het weekend blijft wisselvallig met vooral op zondag veel regen. Wel wordt het nog iets warmer. AWB Verkeersinformatie met één file na een ongeluk op de A16... vanuit Breda naar Rotterdam bij de Van Brienoortbrug. Drie kilometer. Er zijn daar twee rijstroken dicht. 10, 15, 20...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 Een hele goedemorgen. Het is vrijdag 12 augustus. En wat hebben we voor u in de aanbieding? Steeds meer mensen stoppen met roken. We gaan toelichten waarom we niet meer mogen shortsellen. Althans, de handelaar op de beurs, André Meijnema komt dat zo toelichten. En meer dan duizend mensen zijn opgepakt in Engeland. En de rellen in Groot brittannië hebben ook een vierde doden geëist. Het gaat om een 68-jarige man uit Londen. Contact met onze correspondent in Engeland, Arjen van der Horst. Arjen, hoe is die man omgekomen? Ja, dit was een bejaarde man in Ealing. Dat is een wijk in West-Londen. daar braken dus uh, afgelopen week, dat was maandag, ook wat ongeregeldheden uit. Uh, jongeren die door de wijk trokken, uh, dingen in brand zaken. En onder meer staken ze een uh, vuilniscontainer in de brand. En deze man probeerde vervolgens dat vuur te doven. Werd aangevallen door de jongeren, raakte daarbij uh, zwaar gewond. En uh, hij moest naar het ziekenhuis vervoerd worden. Dat ging niet goed. Hij uh, raakte later in de week in coma. En uh, ja, hij is nu dus overleden. Ja. Afgelopen nacht, wij zeggen het is rustig geweest. Is het dan ook gewoon uh, echt rustig? Of, of wakker het er af en toe nog een, uh, een klein vuurtje op? Nee, deze nacht, de zesde nacht, is echt rustig geweest. Ik heb nul, echt nul meldingen gezien van ongeregeldheden of incidenten. Dus ja, het is nu al de tweede nacht dat het rustig is. In Londen is het al sinds uh, dinsdag rustig. Daar lijkt die massale politie inzet van 16.000 agenten op straat toch echt te werken. Uh, nu uh, is het weekend, staat voor de deur natuurlijk. Uh, is de vraag of dat misschien gaat veranderen. Maar goed, premier Cameron had gisteren al gezegd... dat die 16.000 agenten in de hoofdstad nog zeker tot maandag zullen blijven. En ook de andere steden die versterking hebben gekregen... zoals Manchester en Liverpool en Birmingham... Uh, die houden ook uh, nog al die agenten op straat. Ja, en on ondertussen worden er steeds meer mensen gearresteerd. Uh, onder andere zijn die mannen gearresteerd die um, de dood op hun geweten hebben. van die drie mannen die in de nacht van dinsdag op woensdag in Birmingham uh, werden aangereden. Uh, wat weet jij over die arrestaties? Nou, dat was een groep uh, uh, uh, uh, verdachten. Um, die in de nacht van dinsdag op woensdag. Uh, in, uh, plunderend over straat gingen. Dat was in een wijk in de binnenstad van Birmingham. Uh, daar in die wijk waren de plaatselijke bewoners bezig winkels te beschermen... onder mie, die drie jongeren. Uh, toen was er een incident. De, de, de, waren, was een, de plunderaars probeerden een benzinestation te plunderen. Die jongens kwamen in actie. En waar vervolgens werden ze overreden door een auto met opzet. was woensdag al meteen een arrestatie, een 32-jarige man. Er zaten nog meer jongens in de auto... Um, en die auto is ook in beslag genomen en nu zijn er dus drie andere arrestaties bijgekomen. Dat is wel heel prettig in zekere zin voor Birmingham. Want uh, toen dit incident gebeurde liepen de spanningen gelijk op. En dat waren ook een beetje etnische spanningen. Uh, want de verdachten waren van brits jamaïkaanse afkomst, de vermoedelijke daders. En de slachtoffers van brits pakistaanse afkomst. En er zijn al wat spanningen tussen beide groepen in die wijk... Um, plaatselijke leiders zeiden van ja, de politie moet wel heel snel in actie komen... Eh, en, en deze verdachten oppakken, anders kan het hier wel misgaan. En ja, binnen een paar dagen is dat dus ook gebeurd. Ja, want jij gaat zo naar Birmingham, um, vooral ook om deze spanningen uh, ja, uh, in, de ka in, in kaart te brengen. Um, om die in de kaart te brengen, En ook om eens te peilen wat de bevolking zelf vindt... wat ze de afgelopen dagen gehoord hebben. Premier Cameron, die had het woensdag over dat de maatschappij ziek is, dat die gebroken is... En dan verwees hij dus vooral naar wijken waarin dit soort incidenten heeft gebeurd. Maar wat we in deze wijken ook zagen, was een enorme gemeenschapszin. De bevolking die samenkomt, elkaar helpt, elkaar beschermt. En uh, je ziet dan ook bij dit soort wijken ook toch wel enige irritatie uh, dat, dat ze zo'n stempel krijgen van de regering. Dankjewel, Arjan van der Horst was dat vanuit Groot-Brittannië. In vier landen is het short op de beurs verboden vandaag. Het gaat om Spanje, Italië, België en Frankrijk. Dat vraagt om een toelichting. Die krijgen we van André Meijnen. Maar André, wat, waarom is hiertoe besloten? Omdat men uh, geschrokken is van de heftige koersbeweging... in de voorbije dagen, de uh, voorbije weken moet zeggen... maar met name dan de laatste dagen op de verschillende beurzen. Uh, de, de koersen stuiten op en neer. Uh, van enorme uitslagen naar boven naar beneden. In, zoals bijvoorbeeld gisteren op de Franse beurs. In een uurtijdje stond erbij, je zag het gewoon gebeuren voor je ogen. In een uurtijd zakte de koers van het aandeel uh, Société Générale... De, de, op ene grootste bank van Frankrijk. zwaar gewicht, zeg maar onze ING-achtig iets. Zakte in een uurtijd een handel van, van een plus 9 procent naar een min 9 procent. Nou, dat verschil, dat konden ze alleen maar verklaren... doordat partijen short zijn gegaan, zoals het heet... speculeerden, ervan uitgingen, het risico aannamen... dat er dus een koerdaling aan zat te komen. En, en dan gebeurt dat dan. En dan ja. profiteerden die handelaren van, of die beleggers. Ja, want um, het is altijd heel moeilijk om te volgen. dat short gaan. dat is, je speculeert met geld... En geleende, of geleend geld en geleende aandelen. Hoe, hoe, hoe, hoe moet je het nou het best omschrijven? Uh, normale handel is, je hebt een aandeel... en dat verkoop je of dat koop je aan. Ja. Uh, bij shortselling uh, heb je het aandeel nog niet... maar huur je het of leen je het van een bank of een verzekeraar... een pensioenfonds maakt niet uit... maar je, je hebt dat, waar dat aandeel krijg je ter beschikking... De betaal je een bepaalde fee voor, een bepaalde premie voor. En dat aandeel verkoop je dan zeg maar, op een hoogtepunt van de markt... terwijl je ervan uitgaat... Uh, ik zie het aankomen dat het aandeel in, in, in waarde gaat dalen... verkoop ik het nu tegen deze hogere prijs... en koop ik het later echt uh, van de betreffende partij... Uh, of, uh, of verkoop het weer aan een lagere prijs. En dan heb ik dus een profijt daarvan, van die, dat verschil in... Dat is gewoon plus... pu pure winst, is dat gewoon. In jouw voorbeeld van net, van de Société Générale, die 9 plus en die 9 min, dat zit 18 tussen, dan heb je 18% op dat aandeel winst. Ja, minder de 4 die je betaald hebt, zeg maar, Precies, maar dat, dat zou dus dat in, het, in het mooiste geval zou dat het kunnen zijn. Ja, ja en daar kun je veel geld mee verdienen. Daar kun je behoorlijk wat geld mee verdienen, en dat is ook op zich een hele normale praktijk, want je, je als belegger anticipeer je altijd, kijk je altijd vooruit wat aandeel doen, hoog of laag. En dit is zeg maar een techniek in die aandelenhandel, in die markt... waarbij je als het ware al verder vooruit kijkt. Zegt nou, ik zie het eigenlijk somber in voor dit aandeel. Het zal wat naar beneden gaan. Ik heb het aandeel nog niet. Ik verkoop het alvast wel. Strijk de winst op en later... Koop ik het tegen lagere prijs in. Nou, is dat uh, op, in vier landen uh, vandaag uh, verboden? Maar dat verbod is trouwens opgelegd door ESMA. Dat is een soort uh, Europese marktautoriteit. Is dat opmerkelijk dat uh, er een Europese autoriteit ingreep? Nee, dat is uh, zeg maar sinds de financiële crisis van 2008 hebben we nu zeg maar, een Europese marktautoriteit gekregen. Europese toezichthouders. Want we vonden drie jaar geleden dat er veel te weinig coördinatie was en afstemming. Dus we hebben nu zeg maar, een soort uh, Europese AFM. En die eh, houdt toezicht op die Europese beurzen. Op die Europese markt. Maar nou ja, dan is het wel opmerkelijk, want dan is het echt de eerste keer dat zij in actie komen. Nou, nee, dat is niet waar, want we hebben in 2008 ook al zeg maar, zo'n soort maatregel gehad. toen de markt op en neer gingen, Maar toen was het, was het zeg maar, meer de afstemming tussen die verschillende autoriteiten, tussen, tussen die verschillende bureaus. Het waren de landen die, die, die de initiatief namen. Nu komt het initiatief uit. Ja, maar het zijn dus maar vier landen. En dat zijn met ja. name dan, die vier landen waar het met name dan uh, vooral zeg maar, nog heftig uh, tekeer ging voorbij. Wat in Nederland is, dus, is het dus niet het geval. Nee, men vindt het in Europa of in Amsterdam niet nodig om dit verbod in te stellen uh, voor de komende veertien dagen. Het is een verbod voor de komende 14 dagen op short-selling. Ook niet op naked short-selling. Dat is een variatie erop waarbij je dus helemaal niks hebt. Ook niks huurt of leent. Dus alleen maar fictief. <laughs> Dan ben je gewoon, gewoon fictief bezig met aandelen. Precies. En Het dat is fascinerend deze wereld ja. hoor. Maar zoals gezegd, het is enerzijds een gebruikelijke techniek op die aandelenmarkt. En aan de andere kant kun je natuurlijk uiteraard als speculant daar gebruik van maken. En daar zit met name dan de crux voor die vier landen. Die zeggen van, we hebben de voorbije dagen gemerkt dat er op een gegeven moment allerlei geruchten in die markt kwamen. Die helemaal niet waar bleken te zijn. Maar wel beleggers op gingen reageren. Mensen op short gingen. En dat heeft ons ongelooflijk veel geld en ongelooflijk veel uh, zorgen gekost. Dat willen we niet meer hebben. We, we op die manier proberen de speculanten een klein beetje terug te dringen aan de kant te duwen. Ja, en die zijn vooral dus in deze landen uh, actief vandaag dat het in deze landen het geval is. Wat Precies, want dit zijn de landen die onder vuur liggen. Oké, okay, dankjewel uh, voor dit moment, uh, André. André mijnema was dat. Sinds januari vergoeden de verzekeraars cursussen om te stoppen met roken. Uh, eerder melden wij dat het storm loopt bij die cursussen... en dan is natuurlijk altijd ook een tijdje het rookverbod in de horeca. De grote vraag is, stoppen er ook daadwerkelijk veel mensen met roken? Stivoroog is de Stichting Volksgezondheid en Roken en die houdt de cijfers bij. En daarvan is nu de woordvoerder Fleur van Bladeren aan de lijn. Goedemorgen. Goedemorgen. En er stoppen dus meer mensen met roken, denk ik, maar zo. Daar lijkt het wel op, ja, absoluut. Veel meer mensen? Nou, wat we constateren is dat het percentage rokers... in het tweede kwartaal weer op de 24 procent blijft hangen. En als je dat omrekent... dan ja. betekent dat dat er bijna 500.000 minder rokers zijn... op dit moment dan een jaar geleden. Ja, en dat zijn getallen die in de loop der tijd dus zijn toegenomen? Ja, ja. wat we zeg maar de afgelopen jaren hebben gezien... is dat het percentage rokers een beetje bleef hangen op de 27, 28 procent. En dat het dus nu 24 is... terwijl alleen de vergoeding is ingegaan in januari betekent eigenlijk dat je dat gewoon kunt toewijzen aan die vergoeding. Ja, dat betekent dat de vlag uitgaat bij u? Ja, absoluut, want dit is natuurlijk geweldig. Ja, Op het momenten, de, de samenleving wordt gezonder. Mensen die, willen roken, die, men, mensen die willen stoppen met roken, die kunnen eindelijk hun begeleiding krijgen. Dat is geweldig. Ja. En eventjes, ja, dat is ook al met andere mijnen maar over allerlei getallen... maar ik wil het proberen zo concreet mogelijk te krijgen. 24 ja. procent, hoeveel Nederlanders roken er dan? Uh, dan hebben we er ongeveer 3,3 miljoen. Ja, dat, dat klinkt dan opeens weer als heel veel. Ja. Absoluut. Ja. En uh, uh, het ligt aan het feit dat we zeker... Uh, wat, wat, waar ligt dat nou aan? Nou, wat je ziet is dat eigenlijk uh, het merendeel van de rokers het liefst zou willen stoppen met roken. Um, maar vaak hebben ze een extra zetje nodig. En um, vaak is dat dan ook het feit dat je vergoeding kunt krijgen voor je begeleiding. Die begeleiding kost ongeveer 500, 600 euro voor de meest intensieve vorm. En dat is niet altijd makkelijk op te brengen voor de meeste rokers. Nee, dus uh, helpt het als die verzekeraars dat vergoeden? Ja, absoluut. Ja. Ja, maar ja, er zijn veranderingen op komst. Ja, die zijn er zeker, want het uh, huidige kabinet heeft besloten... om die vergoeding van, van zeg maar, de meest intensieve begeleiding... dat betekent de gedragsmatige ondersteuning... Hè, begeleiding van je huisarts of telefoontje coaching of groepscursus... Plus de mogelijkheid om medicijnen of nicotinevervangers te vergoeden. Dat ze die stopzetten per 2012. Ja. Is het dan toevallig dat deze cijfers naar buiten komen? Omdat we zitten aan de vooravond van Prinsjesdag. Hè? Het moment dat het kabinet weer nieuwe maatregelen bekendmaakt. En het hele beleidspakket voor komend jaar gaat presenteren. N nou, niet, niet heel erg toevallig wat dat betreft. Door het einde van het tweede kwartaal hebben we geanalyseerd. En dat is een mo mooi moment om naar buiten te komen. Ja, nee, maar het is ook een mooi moment om de politiek nog een keertje te beïnvloeden. Ja, nou ja, ik hoop dat de politiek ook uh, van de harte luistert. We hebben uh, tijdens een debat de eind juni uh, meegemaakt... dat de oppositie eigenlijk helemaal geen voorstander is... van het stoppen met die vergoeding. Maar ja, door de coalitie wordt hier uh, wel uh, vastgehouden. Ja, maar goed, u kunt voorlopig uh, kun, kan de vlag uit... want uh, minder mensen roken, dat is het nieuws van vandaag. Ja, absoluut. Ik dank u wel voor het gesprek, Fleur van Beladeren. Graag gedaan. Dag. Straks na half acht, premier Rutte moet optreden... in plaats van dansen, dat vinden tenminste de oppositiepartijen. Bij de ANWB zit John Bakker. John, heb je nou toch nog een file? Ja, bij Rotterdam nog steeds op de A16 vanuit Breda... voor de van Brinoordbrug, inmiddels vier kilometer na een ongeluk. Er zijn daar twee rijstroken dicht. De NOS-radioroute. <middels> Het Radio 1-journaal duikt in de gevolgen van de verschillende crisis. In de kansen en mogelijkheden van de bezuinigingen. De NOS-verslaggevers gaan op zoek naar de veerkracht van Nederland. Met deze week, Mark Hamer. De grote schuifdeur gaat open. Eén deur. Twee deur. Ik hoor nog van alles bouwen. Mooi nieuw gebouw. Henk Homberg van ERA Contour. Het is nog niet helemaal af hier. Het, nee, we zijn er eigenlijk net afgelopen maandag ingetrokken. Dat was ook de deadline. Daar wilden we per se in. En je ziet, het is nog niet helemaal klaar. ERA Contours zeg ik al, ruimtemakers nu muren jezelf. Wat is dat? Ja, inderdaad. Dat hoor je niet zoveel, Maar wij noemen ons dus ruimtemaker, omdat we zeggen ja, waar zijn we van? Van fysieke zin maken wij allerlei ruimtes hè, voor onze klanten. Maar ook geven die klanten de ruimte om mee te denken in de ontwikkeling van die plannen. Dus kopers mogen meedenken in de ontwikkeling van hun woningen. Ja, laat ik het even simpel houden. Ja. We hebben het over de bouw vandaag in de, in de radioroute. Ja, en als nou ergens de crisis is toegeslagen, dan is het wel in de bouw. Dat klopt inderdaad. Ja, Dat is, een, is geen feest op dit moment. Nou, hebben jullie net een nieuw gebouw uh, neergezet. Dan moet het met ERA wel goed gaan. Ja, dat klopt. Uh. heel opge opgelucht. Dat nee, wil niet ja. zeggen dat wij helemaal niks van die crisis merken. Dat is natuurlijk onzin. Wij merken dat ook heel erg goed. Maar er zijn nog steeds heel veel kansen. Als je naar de era cultuur kijkt, uh, hoe wij voor de crisis al bezig waren... om echt met die consument samen producten te ontwikkelen. Dus goed op maat woningen ontwikkelen waarbij de klant mee kan denken. Daar hebben we klantenpanels voor uh, ontwikkeld. Dat deden we toen al. Ja, en nu heeft iedereen het erover, maar dat... Dat is natuurlijk ontzettend belangrijk dat je producten maakt die klanten willen. Wij gaan straks naar een project hier in Zoetermeer, 22 woningen. Niet zo groot, maar die hadden we dus echt in twee maanden alles verkocht. We gaan en dat de... is een jaar, nog geen jaar geleden, dus dat is echt uh, uniek. Het andere werken van jullie, dat is ook terug te vinden in het gebouw. Daarvoor lopen we even naar een andere plek toe. Deze week, Mark Hamer. Op zoek naar de veerkracht van Nederland. We lopen over de eerste etage... Ik zie ook echt heel veel open ruimtes hier. Ja, dat klopt. Dus niemand heeft meer een vaste werkplek. We werken niet meer vanuit de afdelingen. En dus in het verleden, eh, bij ons, maar dat geldt bijna voor of eigenlijk voor de hele branche, dat er nog in afdelingen gewerkt wordt. Dus de calculatie, de werkvoorbereidingen, noem zomaar op. We werken allemaal als, vaak aan dezelfde projecten, maar doen dat niet tegelijkertijd op dezelfde plek. Ja, dat is eigenlijk een beetje uw kritiek, opbouwend Nederland. Uh, wat er gebeurt uh, in, in de bouwsector. Werken eigenlijk nog op dezelfde manier als 100 jaar geleden? Ja, ik vind, ik vind echt dat het tijd is. Dat, en dat, daar is die crisis natuurlijk een mooi moment voor. Om dingen echt heel anders te doen. En niet meer in het traditionele denken te blijven doorgaan. Hè? Ja, er zijn nog maar... heel wat collega's die denken. En dat denk ik ook trouwens dat het wel weer goed komt. Hè? De tijd wordt weer beter. Maar het wordt nooit meer zoals het was. We moeten het echt substantieel anders gaan doen. We lopen in die bouw echt tientallen jaren achter ten opzichte van andere industrieën. Ja, en een sector ook met een slecht imago. We hebben de bouwfraude gehad. En mensen die zelf wel uh, iets met een verbouwing te maken hebben gehad. Ja, het loopt altijd anders. Het is altijd duurder, noem maar op. Ja, het is duurder. Ze breken elkaar als werk af. En al dat soort, soort uh, dingen. Ja, dat wordt vaak... Met name bij wat kleinere uh, verbouwingen, zo wordt dat be beeld bevestigd. Je zegt eigenlijk van ja, je moet op een hele andere manier samenwerken. En dat komt terug in dit gebouw? Dat komt terug in dit gebouw. Dus dat we niet meer in afdelingen werken. Maar meer uh, dat je zegt, nou, wij, we hebben een bepaald project, een opgave. We zetten de functies die daarbij nodig zijn bij elkaar. Die gaan gewoon een paar weken daarmee aan de slag. En dat willen wij ook met onze co-makers doen. Hè? Dus, dus onze vaste partijen waar we mee samenwerken. Maar ook onze klanten erbij betrekken. Okay. En dat is de bedoeling. En, en hier in dit hoekje? Ja, we hebben hier uh, zo'n projectkamer. Daar okay. zitten een aantal mensen. Die mm -hmm. met elkaar aan het bezig zijn. Goedemorgen. Wat gebeurt hier? Een grote, grote bouwtekening. We zijn bezig een uh, aanbesteding uit te rekenen. Een uh, studentenhuisvesting. Uh, Kleine dat kamertjes, de, uh, dat, dat zie, kan ik al wel herkennen hier aan. Dus, uh, zes weken de tijd voor hem uit te rekenen... En, uh, ja, normaal gespro gesproken is dat iedereen op zijn eigen discipline te werken. En nu zitten we bij elkaar. Dus, ja, op over... één ruimte. Dit dicht op elkaar, dus discussies. En die kunnen we hier uh, makkelijk uh, houden. Ja, werkt het makkelijk makkelijker nu met elkaar bij, uh, op één kamer zitten? Het uh, overleg gaat sneller. Dus als je even iets mee zit, kan je makkelijk nu even snel een vraag stellen. In plaats van dat je eerst door het hele kantoor heen moet wandelen. En, uh, vroeger dacht je dan wel eens, nou, dat laat wandeling... Even, ja, <laughs> klopt, ja? Ja, laat maar even. Ja. Dus uiteindelijk is dit efficiënter werk? Dit is uiteindelijk efficiënter werk, ja, klopt. Ik hoop even terug naar meneer ja. Homberg. Ja, u staat er tevreden bij te lachen. Ja, ik, ik ben. <laughs> ik word elke keer dag weer enthousiaster. We zijn hier pas vanaf maandag. Het is natuurlijk een idee geweest om het op die manier te doen. In de, in de, we zijn een pragmatig werkend bedrijf. Daar is dit uniek, dit, dit concept? Ja, het moe, de praktijk bewijst was of het echt goed is. En we hebben de, die keuze gemaakt om het op deze manier te doen. Ja, ik ben nu al enthousiast. NOS route En die vervolgt straks na acht uur, hoort u een nieuwe bijdrage van Mark Hamen. Nederlandse Rode Kruis start een nieuw fonds. Het Prinses Margriet Fonds is genoemd naar erevoorzitter Prinses Margriet die afscheid neemt. Het nieuwe fonds moet vooral meer doen aan ramppreventie en het beperken van de schade na grote rampen. Aan de telefoon Kees Bredeveld, directeur van het Nederlandse Rode Kruis. Goedemorgen meneer Bredeveld. Goedemorgen meneer Van Sloten. Hoe gaat het in zijn werk? Wat zijn de doelstellingen van het fonds? Met het fonds uh, proberen wij meer energie en aandacht te besteden. En daar is dus geld voor nodig om uh, uh, mensen te helpen uh, de grote gevolgen van rampen te voorkomen. Het is eigenlijk een, een, een fonds zodat de rest in theorie niet meer nodig is. Ja, dat, dat, dat, dat, dat, dat zou het ideaal zijn. Ja. Dat zal natuurlijk nooit gebeuren, want er zijn rampen die je niet kan voorspellen en waar je je niet echt goed op kan voorbereiden. Zoals he, hevige aardbevingen. Maar heel veel van weergerelateerde rampen, zoals die tegenwoordig waarschijnlijk door de klimaatverandering uh, steeds meer optreden, daar kan je veel aan doen. Dan moet ik vooral denken, weergerelateerd betekent gewoon uh, uh, orkanen, uh, uh, dat soort ja. zaken. Ja, ja. Orkanen, cyclonen, uh, allerlei overstromingen uh, door regens of door zeewater. Daar kun je een hele hoop aan doen. Het betekent dus in Bangladesh uh, dijken bouwen... maar in ja. Haiti moet je je voorbereiden op die, op die orkanen. Dan moet je op een bepaalde manier je huizen inrichten. Ja. Dat... ja, en dan kan je jezelf voorbereiden... op aardbevingen door je huis op een andere manier te bouwen. En dat gebeurt in de wereld ook al. Maar er zijn ook veel kleinere maatregelen die je kan treffen... waarbij je mensen in, in uh, leefgemeenschappen, in kleine dorpen en gehuchten, kan leren om enige tijd voor zichzelf te zorgen. Omdat de hulpverlening niet altijd... Meteen ter plekken kan zijn. Ja, dat is een beetje het soort training uh, die je hier natuurlijk ook hebt met gewoon cursussen van uh, de EHBO. Dat soort, uh, dat soort zaken. Ja, dat kan allemaal ja, dat, uit. Dat, dat, vond... dat hele pakket dat, uh, wordt dan toegepast. Ja, en met aardbevingen moet ik denken. Kijk, de rijke landen zoals Japan, weliswaar zwaar zwa getroffen de laatste keer, maar we spraken ook net met onze correspondent, is vannacht ook weer een aardbeving geweest. Die zegt, nou, hier wordt gewoon inderdaad aardbevingproef gebouwd. Maar in de ja. arme landen is dat niet het geval. Nee, dat is in veel gevallen niet, niet zo. Uh, je zou kunnen zeggen, maar in Bangladesh wordt inmiddels wel zo gebouwd... dat als de overstromingen door de cyclones voorbij zijn... dat mensen weer terugkomen bij hun huis en dat dat huis er nog staat. Yeah. Omdat het op palen is gebouwd. En zo kun je allerlei maatregelen treffen... die uh, mensen kunnen helpen om zo'n ramp te overleven... Hè? en daar zonder veel schade uit te komen. We, we weten trouwens uit onderzoek inmiddels dat dat per saldo ook veel goedkoper is dan alsmaar rampen op blijven doen. Ja, het is dus uh, eigenlijk gericht op het voorkomen van rampen. Althans niet het voorkomen van de ramp, maar voorkomen van de enorme schade bij ja. uh, die rampen. Ja. Maar dat doen andere organisaties uh, toch ook? Of is, uh... Ja, gelukkig wel. Ja. Uh, want uh, dat, daar, daar zullen we toch echt de handen in elkaar moeten slaan. Ik refereer even aan het vorige item... Uh, er wordt heel veel gevraagd. Uh, kijk nu naar de hoorn van Afrika. Een belangrijk deel van de problemen zou te voorkomen zijn geweest door de droogte. Uh, als we dat met elkaar doen, dan uh, is het resultaat uh, veel omvangrijker dan wanneer dat uh, allemaal alleen... Uh, uh, gaat gebeuren. Ja, maar dan noemt u wat, de hongersnood in de Hoorn van Afrika. Er zijn ook mensen die zeggen van ja, maar had je dat inderdaad kunnen voorkomen? Want er is nog iets anders wat daar speelt. Dat is namelijk het, het gewoon het geweld, uh, oorlog, uh, ja. dat conflict. Uh, en dat kan je niet beïnvloeden. Uh, nou, nou, er ja. zijn uh, allerlei plekken in de wereld waar ja. de internationale gemeenschap dat wel probeert. Dus uh, dat zouden we daar ook kunnen proberen. Maar ik heb het dan nu even over Ethiopië en Kenia daar kan je een belangrijk deel van de droogtegevolgen uh, voorkomen. Ja. Door op veel grotere schaal te investeren in landbouw en al dat soort dingen. Ja, en dan heb je het inderdaad ook over dat je lokale markten ontwikkelt... dat je lokaal voedsel produceert en dat je daar meer aandacht voor de boeren... en ook voor datgene wat ze telen hebt. Precies. Maar dan kom je misschien wel een beetje buiten de gebaande paden van het Rode Kruis... wat altijd natuurlijk een nou ja, dat, hulporganisatie is geweest. Dat, dat is ook zo. De wereld is niet uh, zo zwart-wit in dat soort dingen... Wij houden zich dan echt, ons dan echt bezig met het voorkomen van de gevolgen van acute rampen. Maar collega-organisaties houden zich bezig met het voorkomen van veel langer durende rampen. Ja. Uh, zoals die in de Hoorn van Afrika nu. Ja. En uh, komt er dan ook een speciaal gyronummer uh, dat eraan gekoppeld wordt? Zodat inderdaad, de, de, de, stel ik wil alleen maar voor uh, het Prinses-Margriet-fonds uh, doneren. Dan komt het ook speciaal uh, daarbij? En dat giro-nummer is 7447. Ah, 7447. Een speciaal getal? of? Uh, dat is een giro-nummer dat het Rode Kruis uh, daarvoor geopend heeft. Ja, precies. Heeft het, het is niet echt speciaal. Nee, uh, nee, nee, nee. Ik zat even uh, uh, te denken. Nee, nee, nee. En uh, dit was echt een wens van prinses Magritte? Ja, nou, de, de, kijk, prinses Magritte is al tientallen jaren actief bij het uh, Rode Kruis. En uh, zij heeft daarbij toch ook heel nadrukkelijk het inzicht verworven dat het veel beter is om te proberen uh, te voorkomen dan te genezen. Een bekend gezegde, maar dat geldt hier ook. Ja. En uh, als dat dan ook nog goedkoper is, dan, uh, uh, ja, dan, dan, uh, dan is de investering zeer de moeite waard. En uh, We hebben daar al veel resultaten van gezien. Ik vind Bangladesh nog steeds het beste voorbeeld. En dat spaart echt duizenden tot tienduizenden doden uit elke keer wat daar gebeurd is. Nou, dat is prachtig.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 Vier Europese landen verbieden shortselling op de beurs... en onlusten in Engeland eisen vijfde leven half acht. Goedemorgen, ik ben Jan van der Putten. Spanje, Italië, België en Frankrijk... ze verbieden het tijdelijk speculeren op koersverliezen, het shortselling. Zo moet de onrust op de effectenbeurzen worden verminderd. Bij shortselling verkopen handelaren geleende aandelen... en als die aandelen dan in waarde gedaald zijn... kopen de handelaren ze weer op en geven ze dan weer terug aan de eigenaar. Op die manier kunnen die handelaren winst maken. En mogelijk proberen sommige speculanten de koersen negatief te beïnvloeden... door geruchten te verspreiden. Na de winst gisteravond op Wall Street... openen de beurzen in Azië vannacht ook in de plus. De Japanse Nikkei-index schommelt zo rond de 0 en de Hang Seng in Hongkong staat ruim 1 in de plus. De rellen in Engeland hebben een vijfde leven geëist. Een man van 68 is in het ziekenhuis overleden aan zijn verwondingen. Hij is maandag vermoedelijk tegen de grond geslagen. toen hij in de Londense wijk Ealing een groepje relschoppers aansprak op hun gedrag. Dat vertelt deze Britse verslaggever. Hij had tried te to interveneren. toen een mob set fire to bins in Ealing in West-London. En een post-mortem-examination zal later vandaag plaatsen. om de exacte the van de dood te ontdekken. Maar het was zeker. A savage attack. maandag overleed een 26-jarige man in Londen aan schotwonden. En dinsdag kwamen drie mannen in Birmingham om het leven... toen ze probeerden hun buurt te beschermen. Een auto zou bewust op hen zijn ingereden. De vader van een van de jongens deed een emotionele oproep... om de rellen te stoppen. En volgens de politie heeft dat geholpen... want het bleef vannacht, net als gisteren, rustig in Engelse steden. De interventie die hij kon maken... op um, het moment van absolute grief en devastatie... Ik denk dat dat een decisive interventie De politie in Engeland heeft tot nu toe al meer dan duizend relschoppers opgepakt. Het aantal rokers in Nederland is gedaald tot minder dan een kwart. Uit onderzoek van TNS nipo blijkt dat in het tweede kwartaal 24,3% van de Nederlanders van 15 jaar en ouder rookte. Een jaar eerder was het nog ruim 2% hoger. Volgens anti rookorganisatie Tivoro komt de daling onder meer door de vergoeding van stoppen met rokenprogramma's.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 Minister Clinton wil dat Europa, China en India hardere acties afkondigen tegen Syrië. Ze zegt dat vooral olie- en gasindustrie moet worden aangepakt. Clinton riep op de nieuwszender CBS alle landen op hun stem te laten horen tegen het Syrische bewind. What we really need to do to put the pressure on Assad is to sanction the oil and gas industry, and we want to see Europe take more steps in that direction, and we want to see China take steps with us. We want to see India, because India and China have large de meester Roosentaal van Buitenlandse Zaken riep de Europese Unie op tot scherpere sancties. En de Amerikaanse ambassadeur bij de VN, Rice, zei gisteren dat Syrië beter af is zonder president Assad. Sinds het begin van de opstand in maart zijn er schatting 2000 Syriërs gedood door troepen van het regime. En de gouverneur van Texas, Rick Perry, stelt zich morgen kandidaat voor de presidentsverkiezingen. De kandidatuur van de populaire republikein hing al weken in de lucht. De christelijk-conservatieve Perry is al bijna elf jaar gouverneur in Texas. Hij volgde in december 2000 George Bush op. Volgend jaar, november, zijn de presidentsverkiezingen in de VS. En dat was het nieuwsoverzicht. Het weerbericht van Weer Online. Het is momenteel overal bewolkt en op enkele plaatsen valt een beetje regen of motregen. De actuele temperatuur ligt tussen 15 en 17 graden. Nou, de ochtend ziet er verder ook bewolkt uit met plaatselijk nog wat regen of motregen. Maar vanmiddag wordt het van het noorden uit geleidelijk droger. Vooral in het noordwesten breekt ook af en toe de zon door. Maar in de rest van het land blijft het meest bewolkt. Later is in de zuidoostelijke helft van het land nog kans op een enkel buitje. De middagtemperatuur loopt uit van 19 graden in het noorden tot 22 à 23 in het zuiden. De wind komt vandaag uit het westen tot noordwesten, is zwak tot matig van kracht. Zo'n windkracht 2 tot 3. Morgen zaterdag is het wisselend bewolkt en trekken vooral in de middag een aantal buien over het land. Het wordt gemiddeld dan 22 tot 23 graden. Zondag wordt het nog iets warmer, maar is er opnieuw kans op een paar buien.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 TNOS op Radio 1, het NOS Radio 1-journaal. Hij is weer terug van vakantie, Mark Rutte. De premier was drie weken lang niet te zien en niet te horen. Ja, behalve die ene keer toen hij opdook tijdens Dance Valley. De oppositie had premier Rutte tijdens de eurocrisis meer willen zien en meer willen horen. Partij van Arbeid leider Job Cohen vindt dat premier Rutte duikt en steeds een half verhaal vertelt. Het allemaal uit angst voor de PVV. Ook Alexander Pechthold van D66 heeft de premier de afgelopen weken gemist. Ja, ik uh, heb uh, het leiderschap in tijden van uh, economische crisis... die nu toch steeds meer zich aan het aandienen is, uh, gemist. Omdat we iedere dag veranderingen zien op de beurzen, de pensioenfondsen... de goudprijs, uh, het Centraal Planbureau wat noodscenario's ontwikkelt. Ja, Dan verwacht ik dat een premier niet alleen zichtbaar is... maar ook laat zien dat hij bereid is maatregelen te nemen. Neemt Rutte de eurocrisis serieus? Je ziet dat Rutte nog eigenlijk met zijn vorig probleem bezig is. Omdat hij met de jager Nederland de verkeerde voorstelling van zaken heeft gegeven. Heeft gedaan, uh, he, zich verrekend heeft op 50 miljard. Nou ja, dat kan gebeuren. Het is wel een groot bedrag. Maar niet verteld heeft dat de Europese Centrale Bank ook nog steun nodig had. Niet verteld heeft dat eigenlijk de bijdrage van de banken veel minder was. dan we met z'n allen verwacht hadden. En het beeld wat geschetst werd. Ja, dat is die nog aan het herstellen. Daar moeten topambtenaren voor naar de Kamer komen. Terwijl het volgende vraagstuk namelijk hoe gaan we nu het crisispakket samenstellen, zich al aandient. Is het een zien. blunder? Uh, vind ik geen politiek woord. Uh, ik vind het een gemiste kans. Ik vind het een gemiste kans om je... 50 miljard. Ja, uh, ik vind het een gemiste kans wanneer je een tegenover journalisten... een beetje uh, lacherig student die koos zegt... u was niet helemaal aangesloten, ik zat bij het rechte end... terwijl je vervolgens eigenlijk zou moeten erkennen dat jij fout zat. Dat vind ik een gemiste kans. Maar ik vind nu vooral een gemiste kans dat je nu eigenlijk wordt gevraagd... waar ben je, terwijl je alle kansen hebt gehad om zelf te laten zien... Uh, als premier, als leider, uh, de maatregelen aan te kondigen die nodig zijn... en die overigens in Italië, Spanje, Frankrijk nu wel genomen worden. Maar Merkel en Sarkozy die bellen met elkaar en dan wordt er wat geregeld. En dat was in het verleden anders. Ik kan me herinneren de jaren negentig waar Nederland eh, bij dit soort overleggen een belangrijke partner was. He, tussen, je ziet altijd een spanningsveld tussen Parijs, Berlijn, Londen. Daar eh, vindt het plaats. Maar Nederland was met de Benelux vaak een belangrijke partner daarin. En ik merk dat we die positie zo langzamerhand kwijt zijn. De miljarden... Uh, vliegen maar omhoog, die we eigenlijk uh, kwijt zijn om uh, het, het pakket van Griekenland te steunen. Overigens is dat niet alleen Griekenland steunen, dat is daarmee de euro en de, en de Europese economie steunen. Daar zijn we zelf ook bij gebaat. Ook iedereen die een pensioen geniet. Ook iedereen die geld bij een bank kan sparen is. Maar. Nou, die bedragen zo oplopen en de verwarring eigenlijk alleen maar toeneemt... zal uh, Rutte uh, met de Jager volgende week in een Kamerdebat uh, op zijn minst moeten toegeven... dat het anders lag dan zij hebben voorgesteld. Maar ook wat mij betreft moeten aangeven hoe ze in het vervolg Europese besluiten gaan nemen. En met name hoe ze partijen als D66 en PvdA en GroenLinks en ChristenUnie... en weet ik het allemaal niet, die nodig zijn om dat te doen... hoe ze die daarbij gaan betrekken. Want gedoogpartner Wilders geeft nooit thuis. Maar dat gaf hij wel, Wilders. Op ons smsje, gedoogpartner Wilders. Die stuurde namelijk een uh, smsje terug. Laat links maar Oude wests, oninteressant bleren en piepen. Ook VVD-fractievoorzitter Stef Blok... wuift alle, alle kritiek aan het adres van premier Mark Rutte weg. Ja, het is opvallend dat de oppositie in Nederland kritiek heeft op de rol van premier Rutte. Terwijl het buitenland juist heel veel vertrouwen heeft in het financiële beleid van Nederland. Terwijl landen als Spanje en Italië nauwelijks meer geld kunnen lenen. België en Frankrijk veel meer rente moeten betalen dan Nederland. Kan Nederland nog makkelijk geld lenen en tegen een hele lage rente. Het buitenland ziet juist dat de Nederlandse regering en premier Rutte zorgen dat er orde op zaken wordt gesteld, dat de financiën hier op orde zijn. Dus Rutte komt met een gerust hart op vakantie en zelfs nog even naar Dance Valley. Ik weet dat de premier voortdurend contact houdt hier in Nederland en ook in het buitenland om te weten hoe de gang van zaken is rond de financiële crisis. Maar omdat we in Nederland financieel orde op zaken hebben gesteld, dat ook al een jaar geleden met elkaar hebben afgesproken... is de situatie hier natuurlijk veel gunstiger dan in Spanje, Italië... of zelfs in België en Frankrijk. Maar Merkel en Sarkozy maken de dienst uit. Ja, doen we eigenlijk nog wel mee op dat internationale toneel? Nederland doet juist mee omdat Nederland financieel zo'n sterk land is. Nederland is wat dat betreft een voorbeeld voor andere Europese landen... grote en kleine, die niet op tijd financieel orde op zaak hebben gesteld... en daarom zo diep in de problemen zijn gekomen. Snapte u Mark Rutte meteen toen hij in Brussel zei van 50 miljard voor de banken? Ja, dat zit toch in die 100 en zoveel miljard? Ik was toen zelf op vakantie, dus ik heb het later terug moeten lezen. En inderdaad, er blijven onduidelijkheden als je die tekst hoort. Het is overigens ook heel ingewikkeld, omdat nog niet alle details uitgewerkt zijn, ook op dit moment. Dus vandaar dat de VVD ook steun heeft voor het debat volgende week... om nog eens een keer een bredere uitleg te geven. Maar was dat nu een blunder van de premier? Nou, een blunder vind ik echt een veel te groot woord. Het is heel ingewikkeld en nog niet uh, alle details zijn uitgewerkt. Maar het is wel zo'n belangrijk onderwerp dat het terecht is... dat alle partijen in de Kamer hier meer en complete informatie over hebben. Ja, Wilder zei vlak voor het reces van als het leidt tot extra bezuinigingen in Nederland... dan heeft dit kabinet een heel groot probleem met mij. Extra bezuinigingen zijn die nu al nodig? Nee, we hebben gelukkig begrotingsregels in Nederland die ervoor zorgen dat niet wanneer de economie een beetje minder draait er meteen extra bezuinigd moet worden. Dat is de zalpnorm. En bovendien hebben we in het regeerakkoord ook een stevig pakket financiële maatregelen afgesproken. Wat ervoor zorgt dat er ook nog steeds vertrouwen is in Nederland als land. En daarom hoeven we niet onmiddellijk extra te gaan bezuinigen, gelukkig niet. En dus voorlopig geen kabinetscrisis? dat kan Nederland ook helemaal niet gebruiken. Dat zei de fractievoorzitter van de VVD, Stef Blok. De ministerraad vergadert vandaag dus weer. Het gaat over de eurocrisis, de komende begrotingsbehandelingen vo voor uh, Prinsjesdag. U hoorde Peter Blok in gesprek met de fractievoorzitters. Is Het nu tijd voor de sport. Ronald van der Geer aan de lijn. Ronald, om te beginnen maar eens eventjes over Ajax. Uh, er gaat een delegatie vandaag naar Spanje. Ze gaan uh, op bezoek bij meneer Kruijf. Wat, wat is er allemaal mis daar? Wat is daar aan de hand? Nou ja, zoals je weet, uh, goedemorgen trouwens Bert, is uh, Johan Cruijff aangesteld als een van de commissarissen van Ajax. Hè, dat uh, onderdeel allemaal van het plan wat hij zelf geschreven heeft. Het moest allemaal anders, de jeugdopleiding moest anders, uh, de directie moest worden veranderd. Uh, nou goed, alle geledingen van de club zijn er, naar aanleiding van zijn revolutie, veranderingen uh, geweest. Vervolgens uh, zat hij in de raad van commissarissen met onder meer Edgar Davids en uh, uh, meneer ten Haven. Dat was dan de voorzitter hè, van uh, de raad van commissarissen. En... Ja, bij, bij, ten eerste bij zijn benoeming, zijn, zijn, zijn, uh, de dag dat hij als commissaris werd, werd aangesteld... was hij niet aanwezig. nou ja Dat wekte al wat, wat vrevel, er waren wat meer gelegenheden waar hij niet was. En dat werd eigenlijk een beetje terugverwezen naar uh, zeg maar de eerste beslissing... die hij had willen nemen, namelijk het aanstellen... van een nieuwe directeur van, uh, voor, uh, voor Ajax, Chiola Ling. Uh, dat was zijn kandidaat, maar ja, die kandidatuur werd niet gedragen... door de andere commissarissen. En dus werd er gezegd, ja, dat gaat dus niet door... Daarna heeft men een beetje het idee... dat Johan Cruijff stampvoetend richting Spanje is afgereisd. Daar een beetje zitten mokken. En inmiddels via, de, via zijn, zijn maandagse column heeft laten weten... van ja, ik, ik heb eigenlijk helemaal niks met die regels... die gelden voor commissarissen van Ajax. Ik maak mijn eigen regels wel. Oftewel, hij is helemaal niet bereid tot samenwerken. Dat merk je een beetje eraan. Ja. Ja, en dan is iedereen natuurlijk in rep en roer. En in plaats van dat je logischerwijs zegt... joh kom jij nou maar eens even naar Amsterdam nee. om dat uit te leggen... nee, gaat iedereen op de knietjes naar, naar Spanje. Ja, als de berg niet komt... dan gaat naar de berg toe. Um, ja. Maar dat zou misschien wel kunnen betekenen dat uh, het, het einde van de heer Kruijf na drie, een week of drie hier uh, alweer nabij is. Ja, dat zou eigenlijk een schande zijn. Hè? Um, logisch hoor, als je niet wil samenwerken... dan moet je gewoon exit. En, maar dan zal het ook het laatste zijn wat we van Kruis bij Ajax hoorden. Maar als je dan ziet wat er allemaal in werking is gesteld... welke onrust er is gekomen bij, uh, bij de club... Ja, en welke mensen er zijn beschadigd. Ik noem alleen nog maar uh, Uri Coronel bijvoorbeeld. En Rick van der Boog. Ja. ja, dan is het allemaal uh, uh, zeer twijfelachtig wat er gebeurd is. Maar ik acht het niet onmogelijk dat het einde van deze week alweer klaar is. Goed, we horen het misschien wel... een de loop van, uh, van vandaag, want uh, ze zijn dus nu op bezoek uh, bij Kruif. Uh, bij um, dan moeten we het nog eventjes hebben, gewoon over de laatste transfers, ons, ons, ons dagelijks praatje. Ja. Uh, <laughs> ETO gaat uh, misschien weg? <laughs> ja, nou, als ik zo'n salarismogelijkheid kreeg, ging ik ook, hoor. 20 miljoen per jaar kan hij wow. gaan verdienen. Er wordt 40 miljoen aan Inter overgebracht. Moet hij wel even naar uh, Anzi in Rusland? Dat is, uh, uh, ik ga het proberen, hoor, Makagkala. Dat, dat is in Dagastan, hè? Dat, uh, ja, dat, dat ja. Een van die clubs die, uh, die ontzettend veel geld op dit moment in het voetbal besteden heeft. En waar onder meer Ballas Dusak van PSV naartoe is gegaan. Okay. Maar Besouva ook. Nou ja, en daar uh, kan hij uh, miljoenen, werkelijk miljoenen verdienen. Nou, dat is de afdeling miljoenentransfers. Iets minder geld. Um, Ajax is nog steeds op zoek naar een keeper. Um, maar die zijn bij alles en iedereen volgens mij aan het, aan het kijken. Gent erna, maar dat gaat misschien dan weer niet door. En ze willen die keeper van NEC hebben. Waar zijn ze nu mee bezig? Met de keeper van NEC weer. Uh, ja, ja, ze zijn uh, eerst naar Gentenaar. Eerst wilde dat niet lukken. Zes miljoen wil uh, NEC hebben. Marktconform zeggen ze. Nou ja, toen is uh, Ajax naar Gentenaar gegaan. Een oudere keeper dus. Een hele andere, uh, he, andere opzet. Uh, echt een ervaren doelman achter Vermeer. Nou ja, daar heeft men een bot neergelegd. Waar vond VVV eigenlijk alweer te weinig. En nu is men weer teruggekeerd bij, uh, bij uh, NEC. Met het idee van, nou ja, wij hebben toch weer een opening gezien om te onderhandelen. En dat gaat vandaag verder. Ja, en uh, dan wil PSV ook nog steeds wat kopen. Die willen de, de verdediger van AZ. Mooi Sander hebben. Maar daar zit ook een heel groot verschil in vraag en aanbod. En daar lijkt het er toch op dat uh, 3 miljoen, 5 miljoen, dat dat gat niet overbrugd gaat worden. En dat Mooi Sander gewoon de aanvoerder van AZ blijft. Goed, maar het is pas 12 augustus en de Waspermarkt sluit <laughs> eind augustus. Dus we hebben <laughs> nog dagelijks dit soort gesprekken, Ronald. Dank je wel. Straks, nu we meer van de Danes weten, weten we ook meer over de motieven van de railschoppers. Tenminste, is dat zo? Dat gaan we zo eens voorleggen aan twee mensen. John Bakker, uh, bij de ANWB voor de verkeersinformatie in en die ene viel op de A16. Ja, die staat er nog steeds op de A16 vanuit Breda naar Rotterdam bij de Van uh, Brug 4 kilometer. Dat heeft allemaal te maken met een technisch onderzoek na een ongeluk. En er zijn nog twee rijstroken dicht. Dit is het NOS Radio 1-journaal met Bert van Sloten. Hackney is een van de Londense wijken waar eerder deze week flink gereld werd. Maar langzaam maar zeker begint daar het normale leven terug te keren. Zangeres- en buurtbewoonster Kate Ness samelt spullen in... voor mensen die getroffen zijn in de wijk. Het meest geweldige ding I think, is dat mensen in de gemeente... van every race, gender, background, klas, geloofsysteem... Het is gewoon over... Creating a positive, safe environment again and and people helping each other. Het valt Nes op dat buurtbewoners met allerlei verschillende achtergronden spullen komen brengen. Het gaat er volgens haar om in de wijk weer positieve en een veilige sfeer te krijgen. Een, vri een vriend van Nes is fotograaf en helpt op zijn manier de getroffen mensen in de wijk. My friend Sunny, he is a photographer, offers his services and said, which I thought this was a really beautiful idea. Anyone who lost all their in de fires, I'm offering free family portraits. Dus, so, you know, you just kind of whatever you can do, there'll be something you can do to help. fotograaf maakt gratis foto's van mensen. waarvan de familiefoto's in vlammen zijn opgegaan. Dat toont volgens NES maar weer eens aan dat iedereen op zijn eigen manier kan helpen. Dan gaan we verder over praten met de Belgische Lin Algoed. Sociologe en woont sinds enkele maanden in Londen. en is net verhuisd naar Hackney. Goedemorgen. Goedemorgen. Ja, is dat een beetje de sfeer? De sfeer van solidariteit en saamhorigheid. zoals die zangeres dat net schetste? Ja, dat vind, ik, dat vind ik zeker heel erg kloppen. Um, ik woon sinds kort in Hackney, maar uh, een van de eerste dingen die hier opvallen is, is echt wel een enorm enorme gemeenschapsgevoel dat je voelt. En um, ik, ben, ik ben natuurlijk nog maar uh, een, een nieuwkomer in de wijk en ook yeah. in Londen. Ik heb daarvoor tien jaar in Nederland gewoond. Um, maar um, wat hier onmiddellijk opvalt, zijn natuurlijk de contrasten in de samenleving. De, de, de kloof tussen arme en rijke uh, mensen, dat hoor je... Mensen die op dit moment op de straat staan ook zeggen... Maar is dat ook die, uw, uw verklaring voor, voor, voor de rellen? Die kloof tussen arm en rijk? Um, dat is één van de verklaringen, uh, uh, zeker en vast. Um, wat, wat mij lijkt is eigenlijk dat de verklaringen die op dit moment gegeven worden... dat die onvoldoende zouden zijn. Dus er zijn heel veel mensen die iets hebben van dit is uit puur opportunisme... Um, Mensen staan op de straat gewoon om om om, om te kunnen spelen. Maar dat is natuurlijk onvoldoende, want er is gewoon echt wel iets meer aan de hand. Ik denk ook dat de reacties die op dit moment gegeven worden door de autoriteiten, door de politie, dat die eigenlijk alleen maar een beetje bijdragen tot een soort paniek. Dus een soort ja. polarisatie. We, we hebben geen controle meer. Dus laten we gewoon uh, uh, meer politie op straat zetten. Maar ja. de polarisatie lijkt mij eigenlijk een van de van de grote verklaringen. Ja. Ik heb ook aan de lijn trouwens, socioloog uh, Ilias L. Hadieu uh, van de Erasmus Universiteit in Rotterdam. Doet in ja. Nederland onderzoek naar de straatcultuur. Um, deelt u een beetje die analyse, kloof tussen arm en, en, en rijk, die net door mevrouw Algoed uh, werd uh, gezegd? Ja, het, het is een bekende voor, voor de uh, goedemorgen trouwens. Het is een bekende voor de, voor de Engelse context dat. Uh, dat dat het verschil tussen arm en rijk... Eh, voor de Londense context vrij, vrij heftig is. En eh, dat is de afgelopen tien jaar... Eh, ook door een proces van neoliberalisering... Hè, van een overheid die langzaamaan ja. steeds meer zichzelf terugtrekt... zou je kunnen zeggen, uit die rijken, ja. is, dat, is dat verstevigd. Ja, maar ik, ik zie ook, als ik dan die processen bekijk... daar zit ook een miljonairsdochter bijvoorbeeld bij. Uh, dat is het wel een kloof tussen arm en rijk, maar niet in het plunderen. Nee, nee, zeker. Het, het is natuurlijk niet zo dat dat uh, over de hele linie alle mensen dezelfde basis hebben voor hun onvrede. Uh, er is ook een, een, een gedeelte en dat kan je trouwens uh, vooral zien aan het feit dat er bijvoorbeeld in tegenstelling tot de Franse rally in 2005 geen politieke doelstellingen zijn geformuleerd door, door de rally zelf. En in 2005 hadden mensen na de opmerking van Sarkozy een soort van doelstelling geformuleerd van ja hij moet eerst excuses aanbieden uh, voor de twee slachtoffers die toen gevallen waren. En ze hadden ook nog wat andere politieke eisen. En dat was deze keer relatief afwezig. Ja. Dus je zou kunnen zeggen dat, dat er een, een, een, een, een apart proces zeg maar, uh, uh, ontstond... Um, waarin rellen en, en destructieve houding uh, uh, mogelijk werden gemaakt. Ja, want mevrouw Algoed, dat is er nu uh, niet. Het enige wat je wel hoort is wel veel gemopper over dat er bezuinigd is... Uh, op allerlei jeugdhonken en dergelijke. Ja, nee, dat, dat, dat klopt. En ik denk eigenlijk dat um, de bezuinigingen en daarbij vooral de afbraak van de, van de civil society, dus eigenlijk de, de, de, die sector die heel erg hard wordt getroffen, um, waardoor dat je ziet dat, dat, dat charities die al jarenlang heel goed werk deden, dat die nu eigenlijk hun, hun, hun geld verdie, uh, ver, uh, verliezen, waardoor dat je dus misschien minder activiteiten hebt voor, voor jongeren of gewoon voor mensen uit, uit, uit, uit buurten. En ik denk dat, uh, dat, dat, ja, dat, dat, dat dat ook er zeker mee te maken heeft. Maar slaat, ik denk dan ja, maar slaat dan de verveling toe of iets dergelijks? Ik denk dat verveling alleen ook zeker niet, niet genoeg verklaring kan geven. En ik denk bijvoorbeeld van wat je zei ook, van er staan niet alleen arme mensen op straat, maar inderdaad ook mensen die, die zich misschien um, wat opgehitst voelen. Dus er heerst een enorme paniek en ik denk dat die paniek dat die bijvoorbeeld door de pers uh, ook wel nog aangesterkt uh, uh, wordt. Uh, maar niet alleen door de pers, ook bijvoorbeeld door de sociale media. Onmiddellijk worden de beelden gaan die de hele wereld rond. Maar ook bijvoorbeeld door de autoriteiten. Als je ziet van hoe, dat, hoe dat zij nu optreden, ze kijken weinig naar wat er echt vanuit de buurt gebeurt. En ik denk dat juist moet opgeroepen worden tot, tot meer dialoog en meer ja. samenwerking. Ja. En dus ook echt gaan kijken van wat er juist wel gebeurt uit die gemeenschappen. En ik heb een aantal van die van die buurt, uh, bij bijge, uh, bijgewoond en daar zijn mensen heel heel heel erg samenhorig. Dus op dit moment ze zoiets van wat kunnen we samen doen? En het is jammer eigenlijk dat daar niet meer naar gekeken wordt. Dus ja. ook uh, dat heb je dus aan de ene samen... kant, he, inderdaad die ja. saamhorigheid. Aan de andere kant, meneer El Hadoui... heb je uh, ook uh, ja, het volslagen uh, uh, gebrek aan respect... voor andermans eigendommen, wat je hebt gezien. Want er was werkelijk geen enkel recept, uh, respect... met als hoogtepunt het beroven van een slachtoffer op straat. Nee, precies. Dus ik denk dat, dat uh, je allereerst zou moeten zeggen... Ja, uh, dat er een moyennes dochter bij zit, dat mag ons niet... Uh, uh, afleiden, zou je kunnen zeggen, van het feit dat de overgrote meerderheid van de daders die opgepakt is... afkomstig is uit de Londense volkswijken ja. met, met uh, erbarmelijke economische omstandigheden, enerzijds. Maar anderzijds is denk ik een discussie over de publieke moraal, die nu eigenlijk losgebarsten is... Uh, in de Engelse context, uh, is denk ik ook wel op zijn plek. Dat je in feite kunt zeggen, ja, er zijn meerdere plekken in de wereld waar de jongeren arm zijn, of het arm hebben of het minder hebben. Maar dat betekent nog niet dat men allemaal overgaat tot uh, dit soort destructieve uh, gedragingen. Dus er moet ook iets mis zijn, zou je kunnen zeggen, met dat, dat idee van het publieke moraal. En van het idee dat, dat jongeren in die samenleving opgroeien uh, uh, met respect voor, voor andermans bezit en onderlinge solidariteit uh, onder de mensen. Ja, want daar moet, dan de, moet daar dan een discussie over gaan ook, mevrouw Algen. Ik uh, denk dat inderdaad moraliteit een heel groot woord wordt de volgende jaren. Uh, ik denk ook van dat we moeten, moeten, onder, uh, ook moeten erkennen dat moraliteit iets groepsgebonden is. Dus zij uh, delen op dit moment die moraliteit niet van dat dit misschien niet kan: uh, andermans dingen stelen. Dus ik, ik, ik, heb het, ik, ik leg een beetje de, de vergelijking met bijvoorbeeld zigeuners. Zij gaan binnen hun eigen groep gaan zij niet stelen en zij gaan stelen misschien van anderen omdat zij het gevoel hebben dat dat hun toekomt als ze een beetje van als wij ons als wij geen kansen krijgen dan gaan wij ze nemen ja. Dus ik denk dat, dat, dat die analyse achter de plunderingen bijvoorbeeld ook echt wel heel nodig is. Ja, maar goed, daar zal nog heel veel over worden geanalyseerd. Uh, dat niet, denk ik ook. niet alleen hier in Nederland, maar ook bij u daar in Engeland. Ik denk overal Ach, over de wereld. Ik dank u wel in ieder geval dat uh, u met z'n tweeën met ons eventjes daar heeft bij willen stilstaan. In een poging een eerste analyse erop los te laten. Mevrouw Algoed uh, vanuit uh, Londen. En mevrouw Hadoui vanuit uh, Rotterdam. Het NOS Radio en Journal Media Overzicht. Martijn van Beek. Nu het afgelopen nacht rustig was in Engeland... kijken de kranten naar de gevolgen van de rellen. The Guardian komt op de website met een fotoserie. We zien schoenen en kleding in plastic zakken. Die zijn gestolen en worden gebruikt als bewijs politieagenten die huizen binnenvallen op zoek, naar een, op zoek naar gestolen goederen... en een vrouw die geld inzamelt voor een memorial, een herdenking. Het blijft onthutsend wie de meededen aan de rellen. Een jongerwerker, een miljonairsdochter, een kind van elf. De zoon heeft een portret van een jonge vrouw... die ambassadeur is voor de Olympische Spelen. Op de ene foto zien we haar nog keurig gekleed. Op de andere zien we hoe ze een politieauto vernield. Haar ouders belden zelf de politie... toen ze de beelden van hun dochter op de televisie zagen. Computerbeveiliger Greg Martin uit Londen kon de afgelopen dagen precies volgen wat de man deed die zijn laptop stal tijdens de rellen. Hij had op zijn nieuwe MacBook software geprogrammeerd waarmee talloze foto's werden gemaakt van de omgeving van de dief... en screenshots van bezochte websites. De informatie biedt een uniek inkijkje, zo schrijft Dagblad Trouw. Zo schept de dief op, op dat de politie geen vat krijgt op de railschoppers. Hij kijkt YouTube-filmpjes van de rellen... en een mini-documentaire over het einde der tijden in de Bijbel, de Koran en de Torah. De dief is gisteravond gearresteerd. Nederland loopt geen gevaar om de AAA-status te verliezen. Kredietbeoordelaars Fitch en S&P zeggen in het Financiële Dagblad dat de kredietwaardigheid van de Nederlandse overheid... op geen enkele manier in het geding komt... ook niet als het noodfonds voor zwakke eurolanden zou worden vergroot. Minister De Jager suggereerde deze week dat het mogelijk is... dat Nederland de triple-E-status kan verliezen. Maar de ratingbureaus noemen het euro-noodfonds... eerder een bescherming dan een bedreiging. Terreurverdachte Mahmoud O is door Nederland uitgeleverd... aan de Verenigde Staten. Volgens Trouw is hij gistermiddag door de Amerikanen opgehaald... en op het vliegtuig gezet. O zat sinds 2009 op verdenking van terroristische activiteiten in de Verenigde Staten en Somalië vast. De Amerikanen zeggen dat die jonge Somaliërs in Minnesota aan geld en wapens hielp voor terreurdaden in Somalië. Nederland en Duitsland ruzien over een stukje Noordzee. Duitse energiebedrijf EWE wil een windmolenpark bouwen in de Noordzee boven Schiermonnikoog. Volgens Nederland komt het park op Nederlands territorium. Duitsland zegt dat in zijn zeewater wordt gebouwd. Het Dagblad van het Noorden schrijft op de website dat het energiebedrijf verwacht dat er snel een oplossing komt voor het grensgeschil. EWE wil deze zomer al beginnen met de voorbereidingen. In 2013 moeten er 30 windmolens staan. In totaal moeten er 6200 windmolens in de Noordzee komen om een groot deel van Duitsland van de energie te voorzien. Geen tropische temperaturen, regen, veel bewolking. De zomer werkt nog niet echt mee en daardoor wordt er gesnotterd. Algemeen dagblad schrijft dat apotheken veel meer keelpastilles, hoestdrankjes en middeltjes tegen verkoudheid verkopen dan normaal in de zomer. Ja, nou we moeten nog even doorzetten. Dit weekend regent het nog flink. Maar vanaf maandag schijnt het zonniger en warmer te worden. En wie zegt dat? Ik heb geen idee. <laughs> de niks meer. De weergode, ja. Goed, dankjewel Martijn. Zeg, we gaan na uh, acht uur gaan we dat nog even hebben over dat verbod op shortselling. We gaan ook praten met Kees Maas. Die stond aan de wieg van de euro destijds. Toen werkte hij nog op het ministerie van Financiën. Daarna is hij topman geworden bij ING. Hij kan ons een prachtig inkijkje geven in die financiële wereld... en die financiële perikelen. Tot zo.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 Dit is Radio 1.